Half ure. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken vindt dat moet worden gewaakt voor te grote schommelingen in de budgetten voor veiligheid. Dat zegt hij na aanleiding van een onderzoek van de Universiteit Utrecht. Daaruit blijkt dat er tussen 2009 en 2012 minder aandacht was voor terrorisme. en dat daardoor in die periode veel kennis en contacten zijn weggelekt. Plasterk erkent dat, maar vindt dat de situatie in de afgelopen jaren wel is verbeterd. Hij benadrukt dat bijna alle partijen in de Kamer destijds minder geld wilden uittrekken voor bestrijding van terreur, omdat de dreiging minder leek. Een terreurverdachte Salah Abdeslam is onder strenge beveiliging overgebracht naar de rechtbank in Parijs. Daar wordt hij voor het eerst ondervraagd over de rol die hij heeft gespeeld bij de aanslagen in Parijs afgelopen, no afgelopen november. In maart werd Abdeslam opgepakt in de Brusselse gemeente Molenbeek. In Vlaardingen is vannacht weer een auto uitgebrand. In de stad zijn in enkele weken tijd tientallen auto's in brand gestoken. In reactie daarop nam het gemeentebestuur eerder deze week een aantal noodmaatregelen. Agenten mogen bijvoorbeeld preventief fouilleren om te controleren of iemand spullen bij zich heeft om brand te stichten. Niet alleen in Vlaardingen speelt het probleem, ook Deventer, Ede en Lelystad hebben last van autobranden. De Nederlandse volleybalsters zijn dichtbij plaatsing voor de Olympische Spelen in Rio. In Tokio versloeg Oranje Italië met 3-0. De Nederlandse dames spelen morgen nog tegen Peru en zondag tegen gastland Japan. Ze hoeven in beide wedstrijden totaal maar één punt te halen voor een ticket naar Rio. Het weer, een vrij bewolkte dag vandaag... met eerst hier en daar nog wat lichte regen... maar vanuit het westen breekt nu en dan de zon door... en het wordt tussen de 14 en 18 graden. Morgen een afwisseling van wolken, een beetje zon in een enkele bui... en het is vrij warm met temperaturen tussen de 20 en 24 graden. Dit was het NOV. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort rijdt het langzaam over een lengte van 3 kilometer tussen Diemen, Noord en Muiden. En op de A9 Alkmaar richting Almstelveen, daar staat ook 3 kilometer file tussen Afrit Haarlem-Zuid en Baduverdorp. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 We zitten met vier gasten vanochtend in Waterstorer Sport. En één daarvan is Matthijs Meulman. En hij is de teammanager van HFC 2 Jong HFC. Wat een seizoen heb jij beleefd, hè? Ja, dat kan je wel zeggen. We hebben het uh, fantastisch gedaan. Ja, hoe heb jij het beleefd? Uh, absoluut leuk. Ik was natuurlijk uh, ja, uh, heel lang al lid van HFC. Uh, uh, spelend in zondag 6 met vriendenteam al uh, ruim 20 jaar. Onder leiding van Paul Rudolf en Alexander van der Meulen. Dus dat is. Uh, ja. Jaar in, jaar uit zo gebleven. Uh, maar op een gegeven moment, ja, je wordt wat ouder. Uh, twee kinderen vragen natuurlijk ook aandacht. Dus dan ga je iets anders doen op de club. Dus uh, uh, twee jaar gezeten in de commissie complexbeheer. Uh, met alle randzaken, ook uh, rondom de velden. Uh, benaderd voor het Westertsekeiraad door, uh, door Juspe, de penningmeester. Maar daar uh, moest ik even over nadenken, nadenken, dus heb ik dit niet gedaan. En toen kwam opeens Pieter Mulders uh, vorig jaar juli eigenlijk uh, om de hoek kijken... Ja, die vroeg me eigenlijk om elftal leider te worden van, van zondag 2. Dus uh, daar mocht ik volgens mij een kwartier over nadenken. <laughs> <Ja>. <laughs> dus uh, nee, dat, uh, dat uh, vond ik hartstikke leuk. Dus, uh, en, ik, uh, ja. en het seizoen natuurlijk fantastisch afgesloten. Dus, uh, ja, dat kun je wel stellen, hè? Want uh, kampioen, ja. beker, ook. Bijna gehaald. Hè? Ja, dat is nog. Uh, die doet nog erg zeer. Ja, nog steeds. Dat is, uh, we speelden eerst uh, van de zomer eigenlijk tegen de eerste elftallen. Dus Hoofddorp, Velzen en Aijmuiden zaterdag één. Daar werden we uiteindelijk derde. Dus dat betekende dat je dus eigenlijk meteen tegen de uh, tweede elftallen komt in de districtsbeker. Uh, ja, daar hebben we het heel goed gedaan. We hebben een, een aantal wedstrijden gelijk gespeeld eigenlijk. Dus we hebben drie wedstrijden moeten afsluiten met penalties. Maar nou, we hebben natuurlijk Bram van Haag op goal. Dus dat is een, is een eitje. Want die heeft, het, uh, die heeft het ontzettend goed gedaan. Echt een penalty killer. En uiteindelijk uh, ja, kwam Edo om de hoek kijken. Uh, voor die finale. Ja, dat was net even te veel penalty. Dat was, ja, ja, ja, en officieel moet je dat op een neutraal terrein spelen. Uh, maar Joost Lamp kwam met het voorstel van: ja, of bij ons of bij Edo. Dus mijn zoontje heeft het tos gedaan. Die verloren we helaas. Ja. Dus we moesten naar het Noord- Sportpark. En uh, ja, dat was ook heel spannend. We, na 90 minuten 0-0, twee, twee keer 15 minuten verlengen. Ook nog steeds 0-0. Ja, dan komen toch weer die spelletjes om te hoek kijken. En uh, ja, helaas. Ja. We missen er een paar. <laughs> hoe intensief is dan die samenwerking tussen uh, hè, de, jij als teammanager... bij het tweede en, en, en de coaching en met het eerste? Hoe, hoe werkt dat dan? Nou, het, het, wat Pieter wel goed doet, is natuurlijk, hij betrek je natuurlijk overal bij. Uiteindelijk is Bas de Jong natuurlijk teammanager van, van, van zondag 1... Maar ja, bij de afwezigheid van Bas of zo, ja, uh, schuif ik, ik door naar één. Dus dat vind ik, uh, vind ik hartstikke leuk. En je ziet ook als het seizoen begint, heb je natuurlijk ontzettend een brede selectie. We zijn gestart volgens mij met 44 mensen. Zowel één als twee. Uh, ja, tweede bestond uit 22 mensen. Vier jongens kwamen van buiten af eigenlijk. Een paar jongens vanuit A1 die doorstroomden naar, uh, naar twee. En je ziet gewoon aan het einde van het seizoen dat je die 22 mensen wel nodig hebt. Want de afgelopen zondag speelden we tegen Hoofddorp. Ja, dan zit je gewoon met dertien uh, mensen eigenlijk. Ja. Twee op de bank en elf in het veld. Dus, uh, ja. dus dat, ja, dat, uh, dat haakt er ook wel in door het seizoen. Dus drie keer per week trainen die jongens. En dan uh, ja, een volledige wedstrijd op zondag. Dus uh, ja, dat vergt veel. Ook voor de ledematen. Ja. Ja. Um, uh, jij werkte zelf bij VND zie ik hier hè, op jouw cv. Ja, dat werkte. Uh, werkte, hè, <laughs> helaas. Dus je hebt steeds meer tijd uh, om te besteden aan uh, voetbal enzovoort. Absoluut, ja, ja, ja. Nee, toen ik dan werkte bij VND, natuurlijk, uh, ja, het was best hectisch de laatste tijd. Ja. Uh, ook steeds die berichten natuurlijk in de, in de kranten, ook mee, met de uitstel van betaling en uh, dat het niet zo goed ging. Ja, en dan uh, als je zelf werkzaam bent uh, al 25 jaar, is dat best, uh, ja, een domper en een ontzettend, uh, nog steeds ontzettend moeilijk hoor, op dit moment. Om dat toch uh, te verwerken, het proces waar je in zit natuurlijk. En uh, ja, ik ben nu drie malen thuis, dus wat, wat jij zegt, uh, Ron, uh, ik heb tijd voor HFC, dat klopt. Ik voel die... met je mee hoor, want ik heb precies hetzelfde meegemaakt sinds 1 maart. Dus ik weet precies waar je het over hebt. Ja, ja. ja. En, uh, ja ik vind het ook hartstikke leuk. Want die jongens trainen ook drie keer per week. Dan heb je ook wat meer tijd om ook s'avonds die training, uh, trainingen bij te wonen. En uh, dat, ja, dat ja. wordt wel gewaardeerd, denk ik ook. En dat is ook goed, denk ik, om die betrokkenheid te hebben met je groep. En het enthousiasme. Dus dat, uh, dat straal ik ook wel uit, denk ik. Dus ik vind het ook hartstikke leuk. Dus, uh, ja, dat was je eerste jaar als teammanager. je ja, gaat gewoon lekker door. Dus. Ik ga door, ja. wordt wel een ander team volgend jaar. Want we krijgen natuurlijk wel wat nieuwe jongens uit de A1. Dan gaan wat jongens die door, stromen door naar het, het eerste. Ik denk twee of drie. En dan gaan natuurlijk een paar weg. Waaronder ook de trainer. Dus we krijgen ook een nieuwe, een nieuwe trainer. Tristan Buchenor. Een, was voor het eerst dit jaar eigenlijk ook bij mij zeg maar, als, als staf. Maar hij, hij, gaat iets, hij kan niet combineren met zijn werk. Dus daar kiest hij dus niet voor. Dus ja, ik ben benieuwd wie het, wie het dat, gaat oppakken nu. Dat is nog niet bekend. Dat is nog niet bekend, nee. Okay. nee. Um, Oké, okay. uh, ik zie wel dat jij een er in hart en bent hè? Want jij eindigt met in hoofdletters en drie uitroeptekens HFC, wat een mooie vereniging nou, Absoluut denk ik is, uh, We hebben er bijna 2000 leden Hoop vrijwilligers, alleen maar vrijwilligers denk ik veel dus, uh, En ja, mijn vader is natuurlijk uh, daar opgegroeid uh, ik, uh, ja, Dan neem het over, mijn zoontje speelt nu in de E9 Dus dat gaat uh, van vader op zoon, dat gaat gewoon door ja, dat 1-9 wil ik er nog even over hebben, want je bent van de week weer dronken geworden. Je had een tweede kampioenschap. Alweer, ik had eigenlijk drie keer dronken moeten worden, want die cup uit Edo, die hebben we niet gepakt. Dus dat was, uh, was jammer. Ja. Nee, dat was fantastisch. Bartje, die, uh, ze hebben een leuk team, absoluut. We stonden gelijk met BSM, allebei 21 punten. We hadden op er één goal beter, dus aan de gelijkspel hadden we genoeg. Uh, we kwamen al binnen twee minuten 1-0 achter, dus dat was uh, <laughs> even billen knijpen. En uiteindelijk wonnen we 3-1. Dus dat was echt, echt super gedaan. Ja, ja, leuk. Stond je weer te juichen. Weer te juichen, ja. Het ja. kan niet op, hè. PSV, kampioen. Jee! Oh. We doen nog twee spijnen Amsterdam. Opmerking. Wat heb ik een spijt dat ik die man heb uitgenodigd, zeg. Maar je weet dat uh, nu uh, uh, Twente de punten afgenomen wordt... dat Ajax toch het, uh, op het Leidseplein hoort. Ja. We gaan het zien. Ja, en die miljoenen zijn dan ook voor ons. <laughs> We gaan het zien, Henny. Het is niet te hopen. <lacht> het zal ook niet gebeuren. Maar. Het is wel, Hennie is wel een zeer onpartijdige sportjournalist. Ja, wel, hè? Ja. Ja. Trouwens, over sportjournalist gesproken. Vertel jij eens iets over al die, die, die platen die die gasten gekozen hebben vandaag. En heb je daar nog leuke verhalen over? Nou, ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik moet de lijstjes even goed bekijken. Maar er zitten natuurlijk ontzettende leuke uh, plaatjes tussen. Waar ik zelf veel... Uh, oh, crap. Ken <laughs> Krep, waar heb je het nou weer over? <laughs> dat ken ik niet hoor. De en keks. Het Nederlands is dus hartstikke leuk. Dat uh, komt niet vaak voor hier. Bluff, uh, uh, natuurlijk ook fantastisch. Maar goed, Marco Borsato, ja weet je, uh, daar ben ik natuurlijk jarenlang uh, heb ik daar interviews mee gedaan. Veel uh, leuke dingen meegemaakt. Een van de leukste dingen was dat we naar uh, Curaçao vlogen. Want dan ging hij op het strand optreden en hij was een vervent duiker in die tijd. En uh, dan heb ik een heel mooi uh, verhaal met hem mogen maken. En uh, ontzettend goede kerel, lieve man, goed voor zijn fans ook. En uh, nee, prachtig, leuke platen staan ertussen. En geweldig hoe hij teruggekomen is, hè? Ja, dat was natuurlijk wel een hele moeilijke tijd uh, voor zo'n man. Hè? En, en uh, uh, ja, zo'n zaak die dan ten onder gaat en... en... Ja, ik vind het heel knap en hij heeft zich rustig gehouden en is weer rustig gaan bouwen weer aan uh, zijn hele carrière en uh, heeft dat goed gedaan. Ja. Weet jij dat uh, de vader van Matthijs Mulman, waar je net mee sprak, die is, ik geloof, 80 Matthijs? Hij wordt 80 eind augustus. Weet je dat ik daarmee voetbal en dat die als keeper heel moeilijk te passeren is? nee dat, dat, dat weet ik niet <laughs> echt geweldig joh. je kunt zelfs als je honderd bent nog voetballen geloof ik en hij gaat door hè maar hij, hij gaat even? zeker door hebben heeft ja. een jaar bijgetekend dus maar dat vind ik wel even leuk dan over dat ja. voetballen als je honderd bent want Hans van Straten van de Straten moet ik zeggen sorry excuus maar uh, jij voetbalt ook nog steeds uh, maar dan uh, met de old boys hè op woensdag ja nou Vrijdag. dat is dezelfde groep waar uh, Mulman ook Want het zijn allemaal HFC'ers hier zo maar Iedere woensdagochtend en vrijdagochtend van 10 tot 11. Uh, kruipen er zo tussen de 10 en 20 mannen bij elkaar. Om een potje met elkaar te voetballen. En dat, er is geen groter lol dan dat. En uh, elkaar een beetje jennen. En uh, nee, dat is echt. Uh, ja, maar en, dat, is, dat is. Sorry uh, Henny, maar dat is walking voetbal. Kun je even vertellen wat dat dan is? Nou ja, daar hebben we ook iedere week gezeik over. <lacht> wat walking is. Kijk, je hebt wat fittere jongens die. Uh, ja, kijk, het bloed waar het niet gaan kan. Hè. Ze gaan toch lopen. Weet je. En, ja, en als uh, uh, Han Mulman is 80. Nou ja, weet je, als je 80 bent, dan, dan trek je geen sprintje meer. Maar we, we proberen het zo te doen dat, dat, dat iedereen toch, toch gewoon aan de bal komt. En, uh, en ja, ja, eigenlijk mogen we dus niet rennen. Maar, ja. maar Stefan de Krijger rent. Ja, ja. <laughs> maar Stefan is ook 52 of zo, geloof ik. Weet je, die is eigenlijk. Eigenlijk moeten we hem gewoon een zak zanten uh, uh, op zijn rug binden of zo. variëren. Ja, die jongen. Ik denk dat hij iets in zijn gewone voetbalcarrière gemist heeft. Waardoor hij zich hier heel erg. Nou, hij, hij wilde ook, per, Hij wilde ook per se vandaag Anneke Greunlo horen. Heeft jullie allemaal gebeld, alle vier? Willen jullie Anneke Greunlo erop zetten? Nee nee, nee, nee, nee, geen Anneke Kreunlo. Ah, ik, ik, heb ik, een, ik wil hem nog wel ik, heb wel. ik heb er wel klaarstaan. Nee, ik wil, zo, ik wil nog zo'n Haagse nummertje. Zo'n Haagse Ja, nummertje. nee, maar voordat je met dat Haagse nummertje... Ja, want uh, dat walking voetbal is ontzettend leuk. Ja. Maar opmerkelijk is dat sommige mensen... die vroeger heel gemeen waren, dat nu nog steeds ja, zijn. Ja, ja, dat, dat is inderdaad waar. Die, en jij uh... bent de ergste. Oh, <laughs> <laughs> nee, ik, nee mijn, mijn doelstelling bij het walking voetbal is... en daar hou ik ook bij... Ik probeer alle mannen een keer te poorten. En uh, nou, dat is me zelfs bij de trainer Koen Duitsel een keer gelukt. En uh, ja, dat is eigenlijk mijn enige doelstelling met het voetbal. Nou, de uitslag interesseert me geen zak, maar nou. ik wil ze allemaal een keertje poorten. Nou. Ja. Ik weet heel goed, ik begon er ook aan. En de eerste de beste wedstrijd heb ik drie keer op het veld gelegen... omdat jij me onderuit schopte. Oh, nee, dat is niet waar. He. Ik ben hartstikke lief met voetballen. Ah, sorry. Ja. Ah, sorry ja. Maar nou, we, ja. hebben, we hebben wel hele leuke muziek van Matthijs uh, Mulman. Van Matthijs, ja? leuke muziek? Ja, Dotan. Ken jij oh, dan. Okay, okay. Nee, sorry, die ken ik niet. Dat is na mijn tijd. Oh. Dat is die trommelaar. Dat is die trommelaar. Ja, ja dat, en Le dat is geen schopper zoals jij. Ja. Dag Hans. Mag jij niet.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 Machtig mooie muziek van Dotan, gekozen door Matthijs Mulman. Waar we het nog niet over gehad hebben, Matthijs, is die belangrijke wedstrijd van zondag. Want wat gebeurt er allemaal? Jullie kunnen niet hoger, je speelt reservehoofdklasse. Klopt. Maar wat gaat er nu gebeuren? Uh, in totaal hebben zich elftallen, elf, elftallen zich geplaatst voor het kampioenschap van Nederland. Uh, verdeeld over vier pools. Dus in pool A zitten Ajax Flevo Boys en DVS uh, 33. Pool B Excelsior Maasluis en ASWH. Uh -huh. Nou, wij zitten in pool C met Biquic en Orion. Biquic Groningen. Hè? Ja. Uh -huh. En in pool D zitten OJC Rosmalen, Bekkerveld en Weslandia. Dus uh, uiteindelijk komt daar één winnaar uit, natuurlijk, op 18 juni. Ja. Uh, wij beginnen zondag thuis tegen Orion, dus een club uit Nijmegen. Nou ja, ik, wat we al zeggen ook tegen het team jongens, laten we van wedstrijd tot wedstrijd uh, leven. En uh, natuurlijk willen uh, we natuurlijk de cup <laughs> op die schaal vasthouden 18 juni. Maar zover zo zijn we nog lang niet. Uh, laten we eerst Orion en Bikwik... Uh, uh, onze huid duur, goed duur verkopen, laat ik het zo zeggen. En uh, ja, op naar de halve finale. Dus, ja. uh, nou, is er een, een belangrijk iets... want als je zondag wint... dan ga je volgend weekend naar Groningen. Maar Mo je verlies je, moet je woensdag al naar Groningen. Ja. Nou, dat is wat, op woensdagavond. Ja, ja. Ja. Nee, we, we, we, we winnen. Dat, <laughs> dat staat buiten kijf. Ja. <laughs> Dan, uh, want het, dat komt goed uit. Want het team uh, uitje volgend weekend is ook gepland in Haren. Dus we gaan vrijdagmiddag weg met de boys. En uh, lekker gezellig. Uh, goed uh, voor de teambuilding. En dan moet je, spelen we zondag. Je moet naar moet, nou, ja, we moeten. nog nodig. Nee, daar gaan er niet van uit. we niet vanuit. We maken er een leuk weekend van, absoluut. En dan uh, sluiten we het af met uh, om te voetballen bij Bikwik. Dus dan zitten we zitten al in de buurt. Dus uh, ja. laten we hopen dat we zondag winnen. Ja. Hard, dat is GVV, hè? Of niet? Dat is André Jansen, die oh. is helemaal gek van GVJV. Oh ja? Okay. Ja, die hebben ook een hele leuke jeugdopleiding, hè, die gasten. Ik, denk dat, ik geloof dat ze zelfs gekozen zijn tot de beste van Nederland. Okay. Dat wilde we wat zeggen natuurlijk. Zeker. Dus Groningen is gewoon goede, goede agar, agar ja. ondergrond... om uh, op weg te gaan naar, naar de titel, want dat wil je. Absoluut, Ja. Dat is pas mooi in het rijtje. Ja. Wat ik heel graag van je wil horen is... Uh, wat mij opvalt in jouw team... is die laatste man, die Koen Duitshof, mijn collega trainer daar... Uh, die vind ik verschrikkelijk goed. Maar die heeft dus in zes jaar nooit een kans gehad in het eerste. Wat denk je dat die nu wel die kans krijgt bij Ted Verdonk schot? Ja, het zou kunnen natuurlijk. Kijk, de selectie is natuurlijk heel, uh, heel breed. Veel jongens. Uh, iedereen moet zich bewijzen. Dat zag je ook afgelopen jaar natuurlijk. Uh, als we beginnen met trainen. Zowel één als twee. Want in het begin... Uh, kijk, uh, het eerste gaat natuurlijk op 9 juli. Volgens mij al. Uh, komt, al beginnen, ja. komt al bij één met elkaar. Ja. Dus die jongens, ja, dat is in principe altijd één groep als, u, als je start in juli. Dus dat is, ja, je moet jezelf bewijzen. Maar Koen, uh, Koen heeft het gewoon heel goed gedaan, absolu absoluut. Uh, hij is natuurlijk wel even gebalanceerd geweest met zijn arm. Een aantal weken eruit geweest, ook uh, na de winterstop. Dat was wel jammer. Maar hij, hij, hij staat zijn mannetje en het is, een, uh, is een, het is een prima verdediger, absoluut. Een linkspoot. Ja. En een bouwer. En een bouwer, absoluut. Ja. En die heb je nodig. En eigenlijk de positie van de heer de Prijs natuurlijk. Hiddeprijs gaat natuurlijk naar Rijnsburgse Boris. Dus het, ja, het zou mooi zijn als hij een kans krijgt natuurlijk op die positie. Dus, ja. Uh, ja. Over kansen krijgen. Jij bent ook de initiator van het grote talent dat bij HFC rondloopt. Robin Eindhoven. 17 jaar. Wat een geweldige voetballer is dat joh. Ja zeker. Hij heeft een paar keer mee mogen doen bij ons. Uh, een paar invalbeurten. zoals bij de Beker uh, als ik het goed heb ja. En wat en, uh, ja, Het zijn soms niet uh, de vo voltallige 90 minuten die hij pakt. Maar toch. Uh, je zag het ook bij, tegen Pankraatjes. was wel grappig. Dat was eigenlijk onze kampioenswedstrijd op, uh, op 1 mei. Bij winst uh, en bij verlies van, uh, van AFC, het hing nog een beetje om. Uh, AFC verloor op dat moment bij Houten, dus dat was, uh, ja, wij moesten winnen. Dus dat, uh, dat deden we ook. En de doelpunten kwamen van Karim uh, Saliti eigenlijk, ook van de A1. En Robin Eindhoven, dus dat is wel uh, ja, top. En Robin heeft zijn debuut gemaakt in het eerste tegen AFC. Klopt. Als hij die, die bal erin schiet, is hij voorgoed een, uh, een <laughs> fenomeen ja, natuurlijk. Ja. Gelukkig wonnen we met 3-2 natuurlijk bij AFC. Ja. Uh, als je 3-3 had gespeeld, ja, dan had het natuurlijk altijd die kans waar Robin uh, in zijn hoofd gebleven. Van, oh, had ik hem al gemaakt. Maar uiteindelijk wonnen we en die drie punten waren natuurlijk belangrijk. Dus uh, het was jammer. Hij kreeg hem uh, wel redelijk goed aangespeeld voor Mike van op rechts. En uh, ja, had er wel gemogen wat mij betreft. Maar wij mannen hier aan de tafel weten hoe goed uh, Robin is. Maar dat weten natuurlijk ook anderen. Die scouts... ...staan gewoon alweer te kijken bij ons. Absoluut. Nou ja, zijn vader is natuurlijk ook veel langs de lijn... ...dus die, die fluistert soms ook wel in van... Uh, ...Robin is uh, eh, goed voor HFC... ...laat hem gewoon nog een paar jaar bij HFC blijven. Heel verstandig. Maar je, je weet hoe dat gaat natuurlijk. Er zijn een hoop mensen, van, uh, ook van BVO's... ...die langs de kant staan. Uh, zowel bij de E'tjes als, uh, als hoger. En uh, ja, als je goed voetbalt... Uh, ...wordt dat snel opgemerkt. Absoluut. Stel nou, je wordt kampioen hè? Met, je, met je team. Mm -hmm. ja, ik heb het al gezegd, je speelt reserve hoofdklasse. Er is geen hogere klasse. Nee, hoger wat, kunnen we wat, wat, wat, wat krijg je dan? Alleen de schaal? En ik dit heb voet? geen idee eigenlijk. Ik ben nog niet zo ver eigenlijk. Maar uh, ik denk dat we de 19 hier wel even vrij moeten nemen met het team. En uh, dat we in ieder geval goed gaan vieren. En geen idee hoe het eruit komt te zien. Maar uh, dat maakt niet uit. Laten we eerst ons richten op Orion. Als we die pakken, dan uh, stap voor stap. Je <tus> komt alleen maar tot dit soort prestaties als je team een vriendenclub is. En het is een kunst, coachen is een kunst. Uh, leider zijn is ook een kunst. Om zo'n team te smeden. Wat, wat is nou jouw rol? Want je staat er altijd. Je bent bij iedere training. Je bent, je bent er altijd. Nou, het is, het is mijn hobby. Ik heb nu wat meer tijd, wat Ron ook zei. Hè? Het werk uh, heb ik nu even niet. Uh, dus ik heb wat meer tijd om uh, in HFC te steken. En uh, ja, de betrokkenheid. Gewoon het, uh, het sociale eigenlijk. Uh, de jongens op een bepaalde manier. Uh, Hè, enthousiasmeren voor het spelletje en ook, ook buiten het voetbal natuurlijk. Ja, dat, dat, dat, het ligt mij gewoon, absoluut. Dus vind ik ook leuk. Okay, nou, ja. Je hebt ook de leukste lijst met muziek hoor. <lacht> Watertoren, sport. Goedemorgen luisteraars. Dat was even een katrichting. de andere gasten van vanmorgen. En dat zijn Willem van Leeuwen, afscheid genomen als keepertrainer. Matthijs Meulman, die we zojuist hoorden praten. Hans van der Straten, die echt geen vijand van me is. Eerder een vriend, want we zitten ook in alle musicals samen. Het is altijd één groot feest. En Lex de Groot. En met Lex gaan we zo meteen naar de volgende muziek praten. En wel over het feit dat uh, HFC een regionale opleidingsclub is. Wat dat betekent. Het feit dat uh, iedereen zegt dat HFC spelers lopen te ronselen. Maar dat het omgekeerde juist het geval is. En dat komt zo aan de orde. Welke muziek heb je staan, Willem? Ik heb een uh, nummertje staan van de truckende Gags met hart en ziel. Ik weet niet wie hem ingestuurd heeft. Lex, Lex de Groot. Zag ik daar een vingertje. Heel ja. goed. Goede keus. Hm. You got taste Ron here. Good morning, Ron. Good morning. How are you? Yeah, I'm fine. How are you doing? We're doing very well over here, Ron. We're getting ready for the big game tomorrow. Absolutely. <laughs> I was just reading the BBC news and they say that Van Gaal has said that Manchester United fans deserve an FA Cup win. What about that? I, I think Van Gaal is looking after himself. If he doesn't get the FA Cup win, he's out the door. <laughs> well, isn't he anyway or what? Well, he's one year left on his contract. In reality, he has done very well. You he's think so? Through, well, if he wins the Cup, he's got fifth place in the league. Mm -hmm. um, he's rebuilt the team. Um, yeah, under circumstances, he's done okay. I think the only reason he'll go is because it'll be his own choice. What, what, what are they going to do? Bring in another play, another manager and start again? game? Yeah. No, no, no, no. And, and um, yeah, I, I think they'd be foolish. One more year and see where he brings them from there. Okay. Um, yeah, uh, so how do you rank Crystal Palace then? Crystal Palace, um, very bad season. Um, they, they were, I think, 15th place, 42 points, dreadful. Cup team, okay. Have some very good players. Uh, Belisi, I like him. He's a Nigerian lad. Good player. Uh, Zaha, fast. Fast forwards. If United play too high up the pitch, I think they could have problems. Palace will get in behind them. And if Palace score first, they could have huge problems. They're a good defensive side. Yeah, but... The, uh, yeah. But that's about, that's about it. United should win. However, look... It's a game of football, anything can happen. You Absolutely, know? and it's the yeah. FA Cup, which is always different. Which is always different. It's a big day, it's a big nervous day. United have some young players there, first time out in an environment like that. Yeah, yes. it, it, it could be interesting. It's on late for your viewers, it's on at 6 o'clock uh, your time, so just mention that. So yeah. it should be good. Absolutely, we got four guests today who are all into soccer. Mm -hmm. So, oh, yeah. what do you all think of British football? It's it's very nice to watch. Uh, mostly, I uh, I watch uh, on Sunday morning, then the, the rerun of uh, match of the day. Oh, okay, very nice! Yeah. Yes. Yeah, yeah, yeah. Very, very relaxing. I do it sometimes myself over the breakfast. <laughs> mm -hmm. Well, always there are a lot of Dutch commentators with the BBC, isn't there? Yeah, Dutch yeah. commentators also. Yeah, and Dutch players. Yeah, playing That's very fair. well in the league and and the Dutch managers. I was just looking today. Mm -hmm. Ronald Koeman done very well. Mm -hmm. He's he sixth place with Southampton. Yeah, very um, good. Yeah, and and um, Gus did okay with Chelsea. Kuss with with Chelsea, mm -hmm. he steadied them. You know, he, he, he got them out of the position, and they ended up mid table. But do you know who done well? And, and we don't hear much. of him Is is um, uh, Floyd um, Hasselbank from um, Queens Park Rangers? give me Floyd yeah. Hasselbank. Yeah. He he's an interesting guy. You know Jimmy Floyd hatterbag that's the guy. He's interesting. I think next year he could have a big season. Yeah, and which team uh... Queens Park Rangers in oh. the championship. Okay. Uh, Jimmy is coming from my uh from my neighborhood yeah, at Sandom in uh, in Holland. Is he? yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. he is yeah. uh, called it, they call it there was a flat that's called the Piram and they call yeah. it the Piram boys. <laughs> That's <laughs> really yeah that's true and uh, yeah he you yeah. should remember that <laughs> and uh, yeah, yeah, yeah, yeah. his brother was also playing for Telstar and uh, okay. he plays for Telstar now and when he uh, when Jimmy ah. when Jimmy went to the the national uh, team then uh, he flew off to uh, to England uh, to yeah. Great Britain and then uh, yeah now he's a he's a, he's a coach and he's a great guy He's an interesting guy. I, yeah. I think he, in, in the next few years we're going to hear a lot about that guy. I think uh, so. He, I think so. Yeah, He has he, he beautiful would... sunglasses also. <laughs> <laughs> <laughs> But we still haven't heard if Frank de Boer will come your way, is it? Yeah. Uh, no, that's interesting. Uh, uh, will Everton take him? I don't think I, I think the team he should go to is Watford mm -hmm. in Lord oh. London. I think they'd suit better. and. I'm surprised that he he um, he resigned from Ajax. Yeah. Mm -hmm. You know, you'd expect that he knew where he was going. You know, um, Newcastle, I thought for a while, but Benitez has has taken over the Newcastle job. Swansea, which is a club I thought would suit him, um, the Frenchman has remained there. Gideon he's, he seems to be doing okay. So that leaves Everton at the moment, or um, Watford, unless some other club are going to change. Would he go to the championship? Would he go down to Aston Villa? You know, uh, that's probably going backwards in his eyes. Glasgow Celtic is also open, but is that anything for him? You know. Yeah, you know. No. Okay. Well, wait and see. So, thank you very much for this morning. And yeah, uh, welcome, Ron. Okay, big day tomorrow. So have fun with that. I will indeed be good. Till next time. Thank you, gentlemen. Bye. Bye. Thank you. Bye. Bye. We gaan zo verder met Lexirof Of wil je eerst nog even een plaatje draaien? Of ga jij lekker door? Even. Iedereen, Een lekker muziekje. Te ja, zo is het. I've been on my ears and believing believe you, but I just can't get no relief. Lord, somebody, somebody, somebody, Ooh, somebody, somebody. can anybody find me somebody to love? Yeah. I work, I work hard every day of my life. I work till like I. My house Iedereen heeft iemand nodig om lief te hebben. Nou, hier aan de tafel met alle mannen uit de voetballerij. Willem van Leeuwen, Matthijs Meulman, Hans van der Straten en Lex de Groot. En dan natuurlijk ook rond perenboom -Voller. Het zijn allemaal liefhebbers van die mooie sport en daarom houden ze allemaal van elkaar. Prachtig. Als ik u de volgende dingen opnoem, dan weet u misschien over wie ik het heb... Zaal- en veldvoetbal, voetbalscheidsrechter, voetbaltrainer, wielrennen, mountainbiken, alpine skiën, duiken, vissen, tennis, golf. Sportbegeleider van mijn kinderen, sportkijken, zowel in de stadions als op tv. Voetbal, tennis, schaatsen, cricket, Olympische Spelen enzovoort. En hij maakt ook nog foto en films. Lex de Groot. Ja. Slaap je wel eens? Jawel. Heel goed zelfs. <laughs> Is ongelooflijk, hè, dit? Ja, dat zijn uh, zo wat uh, ja, bezigheden. Ik doe ze niet allemaal tegelijk natuurlijk. Maar uh, ja, met al die dingen ben ik wel eens, uh, wel eens bezig in de week. Ja. En jouw kinderen staan centraal in wat je doet? Daarom ja, kom duidelijk. je ook bij de hockey? Ja, bij de hockey, ja. Mijn zoon die uh, hockeyt uh, bij Bennenbroek. Ja. Ja, En net zoals hun, hun vader, hè, het, uh, zeg maar de appelveld, niet van de boom. Ze zijn alle twee uh, keeper. De ene bij de hockey en de ander bij de voetbal, ja. En alle twee goed. En allebei goed, ja. Allebei in selectie, ja. van oh, valt me mee dat je dat durft te bekennen. Ja. Ja, ja nou, van, van mezelf, eh, ik heb nooit echt eh, zeg maar op, op, op oudere leeftijd eh, in een eerste elftal gespeeld. In mijn jeugd wel eh, hogevoetbalt, zeg maar. Eh, tot en met de beetjes bij HSV in, in hilo. Maar eh, net zo goed als mijn, mijn kinderen het nu doen, eh, nee. En je loopt de scheidsrechter, hè? en wat me dan opvalt, mm -hmm. de meeste scheidsrechters willen dat zij in het midden van de belangstelling staan, mm -hmm. jij fluit, en je ziet je eigenlijk niet. Nee, ja, dankjewel voor het compliment. Ik, uh, ik probeer inderdaad gewoon uh, het, het spelletje te, te volgen... en uh, de jongens uh, te genieten, laten genieten van het spelletje... en uh, ja, zo min mogelijk uh, een stempeldruk op de wedstrijd. Ja. Waar ik je eigenlijk voor uitgenodigd heb... en ja. dat hebben we net al even aangekaart... is het feit dat HFC is een regionale opleidingsclub is. Mm -hmm. En de clubs in de buurt zijn allemaal jaloers op HFC... want zogenaamd staat HFC langs alle velden om te scouten. Is dat zo? Nee, HFC die, die scout zelf niet... Het is meer van uh, dat uh, jong ja, talent zeg maar, van, uh, van andere verenigingen om ons heen uh, ja, zich aanmelden bij HFC... om een plekje te krijgen in, uh, in, in de selectie-elftallen. Omdat uh, ja, ze wel zien dat uh, ze hebben de BVO's uh, wel bij ons scouten. En dat uh, ze zien als er uh, echt talent is uh, dat die uh, dan uitgenodigd worden. Dus uh, iedereen ziet uh, HFC wel als een springplank uh, naar meer. Nou is het Zandvoortse aandeel bij HFC heel groot. Is dat toeval? Ik uh, noem Jeffrey Sansing, ik noem Nigel Castine. Nee, ik weet niet of dat toeval is. Ik zou niet weten waar het van komt. Misschien uh, door, uh, door de link met jou. Nee hoor. Nee, nee, ik heb er niks met waar. Nee, nee, nee, nee, nee, zeker niet. Um, Lex, regionale opleidingsclub zijn, betekent aan de andere kant dat je ook wordt leeggeplukt. Ja, Zeker. zeker ja. Zoals ik al zeg van dat, uh, uh, heel veel uh, mensen van buitenaf die willen graag bij AFC voetballen, omdat ze zien, zeg maar dat. Uh, Jongens van HVC gevraagd worden voor grotere clubs. Uh, zo heeft uh, ja, de E1, waar ik die manager van ben, uh, het aan de lijf ondervonden. Voor de, die... Voordat je dat gaat ja. vertellen, E1, dat hm. noem je maar eventjes zo, speelde hm. van de week tegen Ajax. Hm -hmm. In de halve finale was het. halve finale voor de KVB. KVB ja. En voor hetzelfde geld hadden ze gewonnen, ze gingen erop. Maar ja. dat heeft ook te maken met een spits bij Ajax, die, uh, die geloof ik al bijna alle goals maakte. Uh, ja, Julianne van Ajax. Ja, wel bekende van ons. We spelen regelmatig uh, ook uh, oefenpotjes tegen Ajax. En dan uh, ja, is dat wel een, een, een jongen om af te stoppen. Ja. Ja, daar gaan er we stuk... nog van horen, he, van die, zeker, van die zeker, ja, ja. ja. Maar jouw team heeft het verschrikkelijk goed gedaan. Ja, daar ben ik ook echt trots op. Ja. Zeg maar eigenlijk boven verwachting. Uh, die jongens zijn. Uh, vorig jaar speelden ze E3. En toen hebben ze ook in de, in de hoogste competitie gespeeld. Maar toen uh, ja, deden ze ook aardig mee. Maar uh, staken ze niet bovenuit en zaten ze altijd in de middenmoot. En eigenlijk uh, ja, dit jaar, dit seizoen, zeg maar, zijn ze heel goed begonnen. Ook met uh, aanwas van, van twee talenten uit, uh, van Allianz en uh, Stormvogels. Uh, die hebben toen uh, ons team versterkt. En met dat team zeg maar, zijn ze heel goed begonnen. En zijn ze gewoon uh, ja, De eerste twee fasen van de competitie zijn ze kampioen geworden. Ja. Dat hadden we eigenlijk niet verwacht. Joost, die jongen ja. waar je het over hebt, die ja. stond bij mij in de spits. Maakte ja. doelpunt naar doelpunt. En wat doet Lex de Groot? Die zet hem links achter. Nou, hij is begonnen zeg maar, bij ons bij het Marisch de Raad toernooi in zeg 1999. Maar, ja, je krijgt nieuwe jongens, we hebben ze zien, uh, zien trainen en spelen. En ook toen uh, in overleg toen met, uh, met de coach toen, uh, van, dat, van dat team, dat was uh, Jimmy Crawford. Hebben we dus eigenlijk besloten van uh, laten we Joostus uh, achterin proberen. Want hij heeft, uh, ja, hij heeft gewoon goed overzicht, uh, goede techniek en uh, heel veel rust aan de bal. En juist als, als laatste man zeg maar, uh, heb je rust en overzicht nodig. En uh, ja, eigenlijk in dat toernooi... Uh, heeft hij laten zien dat hij inderdaad uh, in de laatste linie uh, heel erg goed kan voetballen. Ja. En wat is dan het gevolg? Dan staat daar langs de kant een scout. Ja. En die haalt hem weg. Precies. Ja. Eigenlijk een, een vereniging zeg maar, die, uh, die niet iedereen verwacht. Als uh, mensen gescout worden voor AZ of Ajax. Hè, dan zegt iedereen ja gelijk. Um, maar uh, Joost samen met uh, nog een andere jongen uit de E1. Die uh, zijn gescout door uh, FC Volendam. Ja. Ja. Wie is die andere jongen? Dat is uh, Sebastian Woelders. Ja. Opmerkelijk dat ja. dan toch die mensen naar Volendam gaan. Vier keer in de week trainen. Ja. op het moment dat de files beginnen rond Amsterdam. Ja. Ik begrijp het niet. Jij? Uh, nou, op zich, uh, ik begrijp het wel. Zeg maar, want op zich, uh, FC Volendam heeft een hele goede jeugdopleiding. Uh, hun jeugdteams uh, doen altijd uh, bovenin mee zeg maar, in, uh, in de BVO-competities. Uh, en uh, ja. Volendam die laat ook wel zien hoe graag ze die talenten willen hebben. Dat ze echt goed zijn. Dat ze twee zeg maar, uh, keer gehaald worden zeg maar, met, uh, met het busje. Dus, uh, maar de rode loper uh, wordt wel voor ze uitgelegd. Ja. Ja. Is daar ook geld in vragen? Nee. nee dat is, uh, in ieder de jongens hoeven geen contributie te betalen bij BVO's. Dat niet. Maar uh, nee, ze worden niet, uh, niet betaald. Het is dus puur eer. Puur eer, ja. En dat ja, wil je niet. Als, als, als klein jongetje droom je er toch altijd van om. Uh, het betaald voetbal ooit te halen. En zo'n mooie opstap zeg maar, om in een jeugdopleiding van een BVO te mogen schitteren. Ja. Nou hebben we er twee behandeld die dus verdwijnen naar een BVO, namelijk ja. Volendam. Ja. Maar er gaan er nog vier uit dat team weg. Er gaan er nog vier, ja. Vertel. Um, we hebben één jongen die gaat naar Alfa's Boys. Namen, namen, namen. Namens dat is uh, Mohamed Hamucci. Ook een, een ijzersterke spits. Uh, niet van de bal te krijgen. Echt een plaag voor zijn tegenstanders. Um, maar um, die woont uh, in Hillegom. En um, voorsorterend zeg maar, op zijn middelbare school uh, wil hij ook in Zuid-Holland gaan voetballen. Dus uh, de ja. Boys uh, die, uh, willen hem graag inlijven. Hij gaat er ook op school, hè? Hij gaat er ook op school, ja. ja. En daarnaast hebben we nog um, twee jongens die naar AZ gaan. Dat is Ilya Splinter. En um, de andere is Dieder van Schouwenburg. Die zijn door AZ gescout. Die zijn zeg maar, ook vorig jaar toen ze in de E3 zaten. Al met uh, zes andere jongens van, van de e 1 hebben ze zeg maar, de az voetbalschool uh, meegemaakt. En uh, AZ heeft uh, ja, hun uitgenodigd om volgend jaar uh, de kleuren van, uh, van AZ te mogen verdedigen. Dat is natuurlijk wel leuk, hè? Ja, dat is fantastisch. Voor de jongens althans. Ook voor de jongens, ja. Nou, nou, nou, ook eigenlijk voor, uh, voor HFC's, zeg maar de, de, noemen we dat. Een compliment zeg maar, voor de jeugdopleiding... Ja, dat is dan een beetje de prijs van roem, want ik had natuurlijk graag gehoopt dat ze volgend jaar uh, nog steeds bij HFC speelden. Maar ja, dat is een, een kans die ze krijgen en uh, ja, ik hoop dat, uh, dat het eindigt inderdaad in de eredivisie voor de jongens. Er, er gaat er nog een toch? Er gaat er nog een ja. Dat is eigenlijk een dat uh, is uh, Giuseppe Bussetta. Bij ons uh, heet hij Peppe. Um, en ja, dat is echt een supertalent. Dat is echt een jongen die uh, nog maar een aantal jaar uh, in teamverband voetbalt. Um, en ja, die, die, die, die heeft zoveel snelheid aan de bal. En uh, dat is uh, ook, uh, zeg maar, uh, de mannen van de toekomst uh, opgevallen. En uh, die hebben hem zeg maar al in uh, januari uh, toegezegd dat hij dat mag komen. Ja. En daar praten we over? Peppe Boussette. Ja. ja, maar over welke club? Ajax natuurlijk. Ja, ja. Ja. Oh, dat is, ja, natuurlijk ja, dat de zeg je ja, natuurlijk, ja, ja, ja, als ik het over de toekomst. heb. Maar ja, ja, ja, zullen we die naam nog eens herhalen? Want je kunt hem opschrijven volgens mij. Ja, Peppe Boussette, die gaat het inderdaad uh, denk ik, heel erg schoppen. Echt een, een, een ja, hele bescheiden jongen die uh, ja, het niet van de daken schreeuwt dat hij heel goed kan voetballen. Uh, en ja, hij heeft gewoon de, de, ja, de houding zeg maar, uh, in zich zeg maar, om, om, ja, om het heel ver te schoppen. Ja. Nou, daar sta je dan als coach. Zeven spelers weg. Nou, zes. Zes, zes. Spelers, zes spelers weg, ja. Hoe en doe dat, je dat dan? Uh, ja, zoals ik al zei, van, uh, we hebben uitstralingen naar uh, andere clubs zeg maar, in, in, in de regio... En ja, talenten van, uh, van die teams zien er ook wat bij ons gebeuren. En die melden zich dan aan, zeg maar. Van, ja, zouden wij ook uh, in aanmerking mogen komen bij HFC. om te mogen voetballen? En die, die jongens gaan dan uh, een aantal keer meetrainen, zeg maar. Uh, met, uh, met de E1. En dan uh, ja, spelen ze ook een paar wedstrijden mee. En dan uh, gaan we inderdaad ook kijken inderdaad, uh, wat voor talent dat is. En of ze inderdaad uh, het niveau aankunnen. En zo vullen wij, zeg maar, dan weer dat gat op. En dan krijgen andere jongens weer de kans. En ook, zeg maar, jongens van het tweede selectie-elftal selectie team, dat is de E2... die krijgen dan nu ook zeg maar, de kans om, uh, om door te stromen... en te laten zien voor wat ze waard zijn. Dus wie weet gaat volgend jaar weer uh, zo'n zelfde stoel... Maar jullie beginnen. hebben een regel bij HFC... Hmm? dat je er niet meer haalt... dan drie per afdeling, per ja. jeugdafdeling. Ja. Dat betekent dat je er drie kwijt bent... dan zou je dus verwachten dat je minder wordt. Ja, maar dat, dat zullen we zien volgend seizoen... of inderdaad minder worden. Want, uh, want dat is niet zo, hè? Nee, nee. nee ook, ook die jongens in de E2 die kunnen voetballen... En ik denk ook zeker dat er heel veel talent is die, die nu de kans krijgt. Die ook zeg maar, weer gaat opbloeien. En je blijft bij de E? Nee, ik ga, ik ga zelf met, uh, zeg maar, met dit team ga ik mee. Dus dat wordt uh, volgend seizoen uh, de onder 10-1. Of de onder 12-1, sorry. Um, daar word ik teammanager van. En ik ga zelf uh, ook nog mijn verder bekwaam in het uh, trainerschap. Ik ga de TC3 doen. En uh, welk team ik volgend jaar daarbij ga doen op zondag, dat, uh, dat weet ik nog niet. Nee. Over die uh, ja. onder 12 om dat maar eventjes bij de ja. kop te pakken. Dat wordt een nieuwe indeling van de jeugd. Ja. Dat is wel een stuk eerlijker dan dat het nu is. Hè? Ja, ik, ja, in de landen om ons heen is het al jaren zo. Dat het op opleidingscategorie is. Uh, ja, ik weet niet of het echt eerlijker wordt. Want ja, als je goed bent, dan speel je toch vaak al tegen een jaar ouder. Maar inderdaad, voor de, voor de, zeg maar, de wat mindere voetbelgoden onder ons... is het natuurlijk wel leuk dat je inderdaad op, uh, op gelijke leeftijd speelt. Dat wel. Wat mij opvalt bij HFC, en daarom noem ik het... is dat de lagere teams net zo belangrijk zijn als de selectieteams. Zeker, ja. Ja. Hoe, hoe hou je dat vol als club? Uh, ja, ook door, door de vele vrijwilligers die er zijn zeg maar in, uh, bij HFC. Iedereen die, uh, ja, die steekt zijn handen uit de mouw om uh, de club groot te houden. En uh, ja, naast de selectieelftallen wordt er ook gewoon uh, heel veel aandacht besteed uh, aan, aan de afdeling. Daar worden ook gewoon uh, goede trainers opgezet... Om te zorgen dat het voetbalniveau omhoog gaat en iedereen plezier heeft. Ja, want ik wil even naar je buurman, Hans van der Straten. Het G-voetbal is net zo belangrijk als het eerste. Nou, dat wil ik niet zeggen, maar het is wel zo dat uh, in die twaalf uh, jaar ik wel gemerkt heb dat het echt ook een onderdeel van de AFC is geworden. Uh, het, uh, het, het bestuur, uh, de voorzitter kent uh, ook een heleboel G-voetballers. Uh, dat is dus heel erg leuk. De trainers die zien ook steeds meer de jongens staan. En, en um, uh, de naam van Koen Duitshof is net gevallen. Ja. Uh, Koen is ook trainer van, uh, uh, van de, van de G-voetballers. Niet alleen van de walking-voetballers, maar ook van de G-voetballers. Samen met uh, Martijn Goedknecht doet hij dat. Dat zijn de enige twee die, uh, die betaald worden ook. Uh, en de rest, er lopen wel tien, wel twaalf... Uh, verschillende vrijwilligers rond tijdens de trainingen... want er is daar een heel intensieve begeleiding nodig bij die gretjes. Bij, bij sommige categorieën, bij hele diep autistische kinderen... is het, het is bijna één op één dat je, dat, je, uh, dat je moet trainen. En uh, ik moet zeggen dat het was in het begin even wennen. Dat, dat gold ook voor het meisjesvoetbal bij AFC. Een paar jaar later startte dat. Maar dat is, uh, het is een, een goede, gezonde vereniging waarin... Uh, waarin een uh, goede verdeling van aandacht is. Wat Lex net ook zei, uh, wat ik vroeger ook had meegemaakt... Was, was de aandacht voor de afdelingsteams wat minder. En zeker ook de kwaliteit van de trainers die daarop stonden waren, was minder. Ik, ik zie nu dat dat ook gewoon allemaal goed is. En de club uh, uh, investeert dus ook in de trainers van, uh, van de g-voetballers. En ik denk dat dat heel goed is dat uh, dat, dat gebeurt. Dat je daar kwaliteit neerzet... En dat, uh, dat betaalt zich uit. Dat is, uh, dat is uh, heel, erg, uh, heel erg leuk om dat te ervaren. Mag ik het zo stellen, HFC meer dan een club? <laughs> Mas, hè? dat is een bas barcelona ja, ja, ja. Nou ja, dat geldt ook wel inmiddels een beetje voor jou en voor mij ook. Wij staan ook op de planken voor HFC, hè? bij de musicals. En dan zingen we en dan spelen we toneel... Ja, het is wel uh, iets, meer dan een, uh, iets meer dan een club. Voor mij is dat het zeker ook geworden, ja. ja. ja jij kan zingen, maar ik mocht in de laatste minuutje ja, ja, ja, ja, ja, komen... Ja, ja, ja, bij mijn vak ja. houden, hè. Ja, weer uh, <laughs> we gaan muziek draaien, jongens. Ja, maar gaan twaalf. we nou als clublid nog zingen? Nee, dat ja, ja. Ja, nee, ja, ja, ja, ja. nog niet. Ja. Ja. Wat heb je, Willem? Nou ja, wat jullie doen, het, ik heb er enorm veel respect voor... en dat kun je niet doen zonder bloed, zweet en tranen.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 En Ron, jij hebt met alle artiesten van de wereld uh, zo'n beetje gesproken. Ja, zeker. En ook André Dus Ja, absoluut. En het, het jammer was, ik zou uh, nog een boek met hem maken. En uh, toen ging het mis. Jammer genoeg. Maar uh, het was een, uh, een, een leuke vent. En uh, ik vind het echt jammer dat het zo gelopen is. We hadden het zojuist met uh, Lex de Groot... Uh, een van de trainers van HFC over het feit dat HFC regionale opleidingsclub is... En dat de geruchten gaan dat HFC overal loopt te scouten. Maar Willem van Leeuwen heeft daar een hele duidelijke mening over. Ja, de afgelopen elf jaar hebben wij, heb ik de keepersopleidingen opgezet... als hoofdjeugdkeepersopleidingen en de staf uitzienlijk uitgebreid. We waren met veertien keepers begonnen. En we zijn met tachtig tot honderd keepers voor de opleiding zijn we geëindigd. Waar ik, waar ik dan eindig, waar we nu weer mee starten natuurlijk. Um, wat wij hebben gemerkt, doordat het niveau bij de Kolonken HFC in de afgelopen elf jaar zo gestegen is. Wat Lex ook vertelt, dan gaan er dus zoveel kinderen ook naar BVO's toe. Je valt op de regio, je wordt een regionaal opleidingsinstituut bijna. En dat is natuurlijk ook te danken aan de hele staf en de methodiek die we gebruikt hebben. Maar dat zien andere mensen in de omgeving. En dat heb ik vroeger ook uh, gemerkt bij Hellasport. Toen was dat ook zo, toen hebben we dat ook opgebouwd. En dan komen ouders, want kinderen hebben vaak zelf niet uh, het, het zelf in de hand... maar ouders zien dat er uh, meer aandacht besteed wordt... vooral voor het onderwerp wat wij doen, uh, keepers training. En uh, dat wij dus ook een staf hebben van drie selectiekeepertrainers, keepertrainers, een hoofdjoegkeepersopleidingen en zeven assistentkeepersopleidingen... een staf van tien mensen... En uh, ja, de aandacht scoort. En uh, van Zandvoort uit uh, bijvoorbeeld zijn uh, zelfs vier keepers... Uh, uit uh, deze regio in het verleden in de afgelopen vijf, zes jaar naar uh, HFC gekomen... Um, hij begon met Molenaar, met, uh, die ook nog een stukje selectie hebt gedaan. Die kwam wat latere leeftijd. Marties Keizer, uh, Sidney van den Broek. Uh, en uh, bijvoorbeeld Bart Koper, die dus ook uh, een, drie, vier jaar geleden bij ons is gekomen. En dan uh, naar Van Lendam is geweest en nu weer terugkomt uh, bij de A-selectie. Ja, uh, die jongens die hebben dat gezien. Maar ik moet wel zeggen ook, dat zijn ook gasten die gewoon onwijs gemotiveerd zijn. Uh, uh, het is niet vanzelfsprekend dat als uh, ouders dit horen en uh, denken van nou dan gaan we lekker naar Koninklijke AFC. Zo makkelijk is het ook weer niet. We hebben wel te maken met een soort testprogramma waarbij uh, de, de kinderen en de ouders die zich dan aanmelden om dan uh, testtrainingen te volgen. En dat betekent niet dat je automatisch uh, uh, bij Koninklijke AFC kan voetballen. Het is uh, een beetje een satellietvereniging wat je bijna met een BVO kan vergelijken, uh, waarbij je toch niet zo eenvoudig is om zelfs bij ons te komen. Het heeft niks met arrogantie te maken... maar het heeft wel met een bepaald beleid te maken... omdat we vanuit de broeikas van juist aandacht vanuit de lagere jeugd... die broeikas noem ik dat, met een broedmachine is dat eigenlijk... want er zijn kinderen die zich ontwikkelen van 7, 8 jaar oud... tot een jaar of 14, zeg maar... Uh, dat zij toch ook nog kans maken vanuit de lagere regionen... toch nog op een selectieniveau te, te, te komen. Ja, en er echt... zijn ook voorbeelden van. Ja, Je moet ook echt... Uh... Als buitenstaander echt beter zijn dan de jongens die we hebben. Precies. Ander Precies. Anders komt men er gewoon niet tussen, want de HFC er gaat voor. Ja. Ja. Heb jij ook Jeroen Drommel gehad, of niet? Nee, dat heb ik nee, niet nee. gehad. Wat opmerkelijk wat is, is dat het grote aantal keepers dat uit Zandvoort komt. Hè? Laten we reëel zijn daarover. Ja. En het leuke is dat hier ook een, een Roy Seitz is, ook zo'n keeperstrainer bij ja. een andere vereniging. Maar die doet het ook op een heel bijzondere manier. Ja. Is dat iets, Zandvoort en keeper. Uh, ja, we hebben het, het, het bijzondere juist is ook nog dat wij twee uh, keepertrainers uit Zandvoort hebben gehad. Carlo Molenaar ja, ja. en, en, uh, en uh, Ferry Nanai. Uh, die jongens komen bij Zandvoort vandaan. En die zijn uh, zelfs als staf uh, mij komen versterken bij de Kalonke HFC. Uh, dus dat, de, hoe bijzonder is dat dan? Uh, ja, zo, zo, zo zit dat in elkaar. Mijn motto is altijd geweest in de afgelopen 26 jaar, aandacht scoort. En dat is het resultaat wat je kan bereiken. En als je dan bepaalde... Uh, voor het voetbal geldt precies hetzelfde. Aandacht scoort. Alles wat je doet. Uh, als er als aandacht er is, dan wordt, er ook, uh, wordt dat ook opgemerkt. Ja. En het wordt aan de andere kant opgemerkt. Want we hebben natuurlijk als vereniging niet voor niets... de Rines biegels Award gewonnen. Dat gaat over een periode van tien jaar. Ja, dank u. En we zijn, geloof ik, met z'n <laughs> zes hier aan deze tafel... zo ongelooflijk trots erop. Ja, zeker ja ja, ik, ik vind het jammer dat uh, Jon dat niet uh, mee heb kunnen maken net. Jean Pel. Uh, we zijn in uh, nege, uh, 2005, uh, zeg maar, uh, zijn wij samen gaan werken. Over Zandvoort er gesproken. Ook over ja. ja. Zandvoort, ja. inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja nee, dat niet klopt. veranderen. FC Zandvoort. Ja. ja. ja. ja. Nou ja, ja, ik ben wel een voorstander om. als je zoiets regionaals op kan zetten. Ik heb dat in het verleden ook wel eens aangehaald. Ook in de Zaanstreken en zo. Dat je die regioclubs gewoon ook uh, uh, uh, de vrijheid geeft. Gewoon om. Waar, uh, bij satellietclubben die daar weer, weer onder zitten. Uh, hier in de regio Edo, noem maar op uh, allemaal. Dat je toch uh, wat de KNVB eigenlijk doet met districten. Met districtteams. Om dat toch serieus te beogen. Want het, het effect heeft namelijk ook. Dat als je jeugd naar een hoger niveau kan. Nee, die vallen toch af. Dat je een goede bindingen houdt met de club waar ze vandaan komen. Geel-wit, uh, noem maar op, Allianz en Bloemendaal, ik noem maar wat. Uh, dat je die bindingen houdt met jongens die de kans krijgen. Halen ze die kans niet om terug te komen bij de vereniging waar ze vandaan komen. En zodoende krijg je toch een niveaustijging ook van je regioclubs. En daar is weinig over nagedacht, vind ik afgelopen een zeer een zinvol decennia. laatste woord, ja. Willem. Dankjewel voor je komst naar de studio. Dat geldt ook voor Lex. Lekker, je laatste woord. Uh, nou, ik heb uh, het heel gezellig gevonden met uh, al, al onze voetbalmannen. En ik hoop dat het met de uh, HFC uh, nog verder gaat. Nou, uh, mensen, kom morgen allemaal eens kijken naar het Het uh, Begint om uh, half tien. En tot twee uur kun je heel leuk voetbal zien. En het wordt heel gezellig, het wordt lekker warm. En uh, we delen gratis ijsjes uit. Dus komt het kijken. En om half drie is de uitrijken. Ja, kwart over twee. En wie doet dat? Ja. zeg het nou ah, Chris Segers. Oh, dat hebben we niet gehoord nee. <laughs> Matthijs Belman, laatste het, woord het gaat druk worden het weekend, want zaterdag natuurlijk op HFC en zondag natuurlijk ook om 12 uur de wedstrijd uh, voor het kampioenschap tegen Orion op veld 3 veel succes, bedankt voor de komst naar de studio een prachtig weekend weer voor de boeg dus en Henny, jij ook weer bedankt en uh, maak er wat moois van dit weekend en ik bedank Willem Druist, onze technicus van zal Henny, ik zal, zal toen nog één keer zeggen: Willem Bruist. Oh, de, yeah? Hoe kom ik nou aan die idee? Ja, ik kom in stallen, denk ik. Ah, dat zal weer. <laughs> ja, Willem die, die heeft gewoond in de Vetkampstraat in Deventer. Maar die is graafschapsupporter. Ja. Hoe ja, heb jij gisteravond ja, ja, ja. beleefd? Ja, ja, ja, ja. Zullen we ja. Maar gauw naar de reclame gaan? Laten we het maar <laughs> doen. Dankjewel, Willem. Jongens Bruist. Uit. De zee slaakt een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land, dat ja, is de groep van de AFC. En wat er ook gebeuren mag, Een dorp blijft nog altijd onze vlag. Het duil nou en weer, vier bovenaan, aan onze zorg, ja, Ja, en met het geluid van dit mannenkoor kan ik in ieder geval zeggen: God, wat ben ik blij dat ik naar huis kan? <tie>